8 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Orkaan raast over Hongkong. Winst KPN gedaald. En astronauten Sally Wright overleden. In Hongkong komt het openbare leven weer langzaam op gang nadat de stad was getroffen door orkaan Vicente. Meer dan 100 mensen zijn door het natuurgeweld gewond geraakt. Vicente was met snelheden van meer dan 140 km per uur de zwaarste orkaan in Hongkong in jaren. Honderden bomen werden ontworteld en stukken puin vlogen door de straten. Vanwege de harde wind waren scholen, vliegvelden en havens gesloten. Nu de storm voorbij is getrokken gaat de beurs van Hongkong weer open en kan de schade worden opgemaakt.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 De economische vooruitzichten voor Nederland, Duitsland en Luxemburg zijn negatief. Dat heeft kredietbeoordelaar Moody's bekendgemaakt. Betekent dat de rating van de landen op termijn kan worden verlaagd.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 De treinreigers hebben de komende tijd flink wat overlast van de werkzaamheden. De komende twee weekenden rijden daar helemaal geen treinen van en naar Zwolle. Het weer dan zonnig en warm. En de temperatuur die stijgt in het binnenland naar 27 graden. In de middag kan het aan zee iets koeler worden door wind van zee. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. en Het wordt dan 23 graden aan de kust tot plaatselijk 28 in het binnenland. ANWB Verkeersinformatie met een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Raasdorp staat 3 kilometer.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 Een hele goede morgen. Het is dinsdag 24 juli. Bosbranden in Spanje. De wind is gaan liggen en het ziet er naar uit dat het klimaat vandaag een klein beetje helpt. Zodat de branden niet opnieuw oplaaien. Er zijn financiële problemen op Sicilië en grote zorgen bij de kredietbeoordelaars. Want Nederland, Duitsland en Luxemburg... krijgen een tik op de vingers van kredietbeoordelaar Moody's. Moody's heeft het vooruitzicht voor deze landen bijgesteld naar negatief. De drie landen hebben nu nog allemaal de hoogste rating... wat ervoor zorgt dat ze goedkoop geld kunnen lenen. We gaan erover praten met Wim Boonstra. Meneer Boonstra, is dit ernstig? Nou, het is geen, go het is geen goed nieuws. Nee, maar is het uh, ernstig? Nou, nog niet. Uh, we hebben de hoogste kredietbeoordeling. Dat wil zeggen, je hebt een 10... en je krijgt nu de waarschuwing dat het wel eens een 10 min zou kunnen worden... Dus er moet wat veranderen als je de hoogste rating wil houden. Maar het is nog niet zo dat je meteen de, de gevarenzone inzelt. Nee, maar het wordt wel duurder om geld te lenen, toch? Uh, ja, in theorie wel. Uh, maar je ziet tegelijkertijd dat beleggers uh, toch echt ergens met hun geld naartoe moeten. Andere delen van de wereld zijn veel risicovoller. En je ziet bijvoorbeeld dat ook een land als Frankrijk, wat, wat al eerder een uh, stevige tik op de vingers heeft gehad, nog steeds heel erg goedkoop geld kan aantrekken, uh, omdat het toch nog steeds relatief een van de beste risico's is. Nou ja, dat geldt voor Nederland in nog sterkere mate. Ja, dan hebben we het over het rapportcijfer, maar niet eigenlijk over de inhoud van het rapport. Wat, wat, staat, uh, wat staat er verder te lezen? Wat valt u het meest op? Ja, de rode draad is dat, dat Moody's erg kritisch is over wat zij omschrijven als de, de reactieve en stapsgewijze aanpak van de eurocrisis. Die vinden ze weinig overtuigend. Te aarzelend. Ja, te aarzelend. Echt te aarzelend. En uh, dat betekent dat, dat de zaak steeds verder uit de hand loopt. Ze zijn pessimistischer over Griekenland geworden. Ze vinden het erg slecht als de euro uit elkaar zou vallen. Uh, ze denken nog niet dat dat gaat gebeuren. Maar ze zijn wel bang dat er toch een ongeluk met Griekenland gaat gebeuren. Dat het uitstralingseffect in andere landen zal hebben. En dat dat dan weer op de begrotingen van de sterkere landen gaat drukken. Dus, dus dat is het, het eerste punt. Ja. Het, het tweede, meer specifiek voor Nederland: is dat men zich toch ook wel zorgen maakt over de, de hoge bruto schuldposities van gezinnen. De dalende huizenprijzen en op dit moment de, wat minder, nou, de lage economische groei, die echt slecht is in verhouding tot de meeste andere landen in Europa. En daardoor ook de niet-overtuigende vooruitzichten van de overheidsfinanciën. Dus ja. er zit ook wel werk aan de winkel. Ja, maar zitten daar ook politieke aanknopingspunten aan? Want je kan aan de ene kant dan, als ik u zo oppervlakkig beluister, zeggen van, dan moet je dus nog verder bezuinigen. Aan de andere kant zeggen, je moet niet te veel bezuinigen. Uh, nee, kijk, waar, waar het uiteindelijk om gaat, is dat je met, met structurele maatregelen uh, zorgt dat die overheidsfinanciën na verloop van tijd uh, herstellen als de economie gaat groeien. He, als, je, als je allemaal uh, ja absnap, ad hoc bezuinigingen doet, die structureel niks veranderen... dan, uh, dan heb je op termijn nog steeds niks opgelost. He, dus je, je, je moet toch zorgen dat je op een aantal dossiers... En de woningmarkt is er dan natuurlijk een hele belangrijke van. Zorg dat het zo wordt neergelegd dat na verloop van tijd de overheidsfinanciën zich herstellen. Nou ja, dat is dus wel een politiek gevoelig punt. En hetzelfde met die bruto schulden van gezinnen. Die worden ook vooral veroorzaakt door de fiscale omgeving waarin wij zitten. Het is als je een hypotheek hebt, is aflossen, is... is nou ja goed, dat kost geld voor mensen. Dus veel mensen lossen niet af. Maar daardoor hou je dus wel hele hoge bruto schuldposities die internationaal ook uit de pas lopen. Precies. Nou, ook, ook dat zijn dingen die we toch echt binnen het land zelf moeten oplossen. Goed, dat is de opdracht aan de politiek, ook in de aanloop naar 12 september de verkiezingen. Er staat natuurlijk nog iets eigenlijk wel heel bijzonders in. Misschien lezen we daar wel min of meer overheen. Duitsland krijgt gewoon een tik op de vingers. Nou ja, voor Duitsland speelt het natuurlijk hetzelfde. Uh, sterker nog, uh, ik denk dat Duitsland uh, met, met het kiels Nederland een van de redenen is waarom uh, die eurocrisis vrij uh, hapsnap wordt aangepakt, uh, erg reactief omdat er natuurlijk binnenlands in Duitsland nog steeds vrij sterke sentimenten zijn. Die uh, niet willen dat Duitsland uh, al te diep in de buidel past om Europa te helpen. En daardoor wordt het af en toe dat minder goed aangepakt. Maar ja, ze en, krijgen ook een tik op de vingers vanwege laat zeggen, de interne financiële toestand. Nou, kijk, vooral de Duitse banken zijn kwetsbaar. Ja, dat, uh, Duitsland heeft een deel in het de bankwezen, met name die landesbanken. Dat is gewoon relatief zwak. Hè. Dus ook wat dat betreft, als het daar misgaat... Die hebben ook een vrij groot exposure geld uitstaan in Zuid-Europa. Dus als het dan misgaat daar, dan moet de overheid daar weer inspringen. Duitsland heeft op dit moment een vrij laag overheidstekort, maar de staatsschuld is natuurlijk nog steeds vrij hoog, zeker hoger dan die van Nederland bijvoorbeeld. Dus wat dat betreft is het land ook bepaald niet niet echt onkwetsbaar. En tot slot, als het echt fout gaat in de eurozone, hebben landen als Nederland en Duitsland, hè, waar het bedrijfsleven heel erg heeft geprofiteerd van die euro en, en, en de vrijhandel die ze dan met zich meebrengt, ja, daar heeft heel veel te verliezen. Hè, dus de risico's zijn groter geworden, ja, en dan, dan worden de vooruitzichten wat, uh, wat aarzelender, wat slechter. Vandaar die tik op de vingers, die waarschuwing, hoe je het noemen wil, van kredietwoorden en moedies. Meneer Boonstaak, dank u wel voor het gesprek. Gedaan. Fijne dag de wind is gaan liggen in het noordoosten van Spanje... en de vuurlinie van de meeste bosbranden lijkt onder controle te zijn. <coughs> 17-jarige Jasper Lindenberg is met zijn familie op dit moment op vakantie... in de Spaanse plaats Portbouw. Zondag was hij getuige van de brand in en op de heuvels rond Portbouw. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb je allemaal gezien zondag? Uh, het begon allemaal als een heel klein vuurtje... En door de sterke wind uh, die er was, werd het binnen kort te keren was gewoon een hele grote vuurzee om het zo zeg maar te zien en heel de heuvel stond in brand. En die heuvel en die, op... die stond naast, want jullie hebben een klein appartementje daar uh, gehuurd. Ja, klopt. En dan heb je de zee en daarnaast heb je zeg maar een berg waar zeg maar de Pyreneeën en dan net over de grens naar Frankrijk heb je dan het, het dorpje Port Boe. Ja. En dat uh, stond helemaal in fik, die uh, berg. Ja, en ko dat kon je zien. Moesten jullie ook het, het, het appartement verlaten of mochten jullie er nog in blijven? Nee, dat niet. Het was, um, dat was zeg maar, heel die berg, maar het had nog net niet het dorpje bereikt. Nee. Dus we hoefden nog niet te evacueren. Nee, het is een grote brand. Is dat heet? Wat voel je dan? Um, je voerde niks. Het was dus wel op een normale afstand. En ja, nee, je voerde geen hitte. Nee, dat, dat niet. Maar je ziet het wel echt knetteren? Ja, je ziet het wel heel goed en duidelijk, ja. ja. Wat doet de brandweer dan op zo'n moment? Um, wat de brandweer deed op zo'n moment, ja, mensen evacueren van de berg zelf, die vast zaten in het verkeer. En het brand onder controle proberen te houden, dat het niet het dorpje in kon trekken. Ja, eigenlijk een soort van die brandgangen uh, uh, graven, zodat het een beetje tegengehouden werd. Ja, dat, ja, dat klopt. Dat, dat soort zaken. Hoe is het trouwens nu? Is de brand uh, uh, ja, geblust? Ja, de brand is uh, helemaal uit en uh, ja, het is... Eigenlijk uh, hartstikke niks meer, te Spanje, dus uh, alles rust gaan en uh, het is over, dus we uh, gaan verder feesten. Ja, geen rook meer te zien, het is uh, gewoon weer nee, zoals vroeger. Ja, alleen de berg is helemaal zwart, ja. Ja, raar gezicht lijkt me dat. Ja, ja. De, eigenlijk inderdaad, als je hier ja, komt gek niet opeens een zwarte berg te hebben, ja. ja. Je zegt we gaan verder feesten, dat betekent dat de vakantie wel gewoon uh, doorgaat. Ja, uiteraard, uiteraard. Ja, tenslotte, je hebt je niet voor niks vakantie. Daarom. <laughs> Dan wens ik je een prettige vakantie daar nog. Hartstikke bedankt. Dag, Jasper Lindenberg was dat, ooggetuigen ter plekke. De bewoners van 185 woningen, Kanaleiland in Utrecht... die moesten afgelopen nacht elders slapen vanwege de asbestproblemen in de wijk. Problemen ontstonden vorige week tijdens renovatiewerkzaamheden. Onze verslaggever Jeroen de Jager is op Kanaleiland. Jeroen, de media is geïnformeerd door de gemeente. Er was gisteren zo'n persconferentie, konden we zien. De Mitros heeft daar ook van zich laten horen. Nou weten de media ja alles, maar de bewoners zijn die ondertussen ook uh, volledig geïnformeerd. Nee, die uh, klaagen steen en beenbergt uh, dat ze ontzettend weinig informatie krijgen. Gisteren was bijvoorbeeld dat uh, ik sta bij een hotel waar die uh, waar die bewoners zijn ondergebracht. Althans, een deel is ondergebracht. Daar was gisteravond ook iemand van Mitros aanwezig. Er werden heel veel vragen gesteld. En deze mevrouw die kon totaal geen antwoorden geven. Informatievoorziening, zeggen de bewoners, die is uitermate slecht. Ze hebben heel veel vragen, maar geen antwoorden. Vanochtend om half negen is hier een sprekenuur van Mitros. En dan hopen de bewoners meer antwoorden te krijgen. Maar ze willen bijvoorbeeld weten, wanneer kunnen ze terug? Ja. Uh, kunnen ze kleren kopen, want ze zijn hals over kop vertrokken. Ik sprak net een mevrouw die had geen ondergoed bij zich. Mag ze op rekening van Mitros uh, ondergoed gaan kopen? Uh, 80% van die mensen die daar uit die flats komen is werkeloos. Uh, hebben weinig geld, dus uh, wil ik graag weten of Mithros dat gaat vergoeden. Nou, zo gaat het maar door. Geen antwoorden, heel veel vragen. Ja, nou de burgemeester, de lokale burgemeester, heeft in ieder geval beloofd ja. dat dat allemaal zou verbeteren. Misschien gaat het dan om half negen vanochtend in. Maar um, ook een vraag lijkt mij, als je daar in die buurt woont. Uh, dit is niet de eerste flat die gerenoveerd wordt. Nee, uh, dat is toch wel opvallend. Er is uh, maanden geleden een vergelijkbare flat, ook aan de Stendilaan, uh, is gerenoveerd. En de bewoners vragen zich af, nu er in een uh, identieke flat wel asbest is gevonden. Of bij die andere flat dat asbest er ook niet in heeft gezeten. Het zou toch raar zijn als daar uh, ineens bij, een, bij de flat uh, die nu wel geïnfecteerd is, zal ik maar zeggen, uh, asbest is gebruikt en de andere niet. Uh, en uh, is... Is het dus zo dat, dat, dat maanden geleden bij die renovatie er wellicht heel veel asbest is vrijgekomen? Um, ja, dat is, zou toch wel heel opmerkelijk zijn als dat zo uh, blijkt te zijn. Dat zullen we misschien morgen te weten komen. Dan is er een, uh, een, een extra ingelaste commissievergadering van de gemeenteraad. Uh, daar zal ook een feit gegeven moeten worden door de gemeente. En wellicht dat daaruit zal blijken. Uh, dat de bewoners hopelijk zich ten onrechte uh, zorgen maken over die flat uh, van maanden geleden. In ieder geval is nu in ieder geval de zorg... Uh, rond deze flats waar wel degelijk asbest is vrijgekomen... en mensen geloven niet dat het allemaal wel meevalt. Want dat is toch de boodschap die, uh, die gegeven wordt... dat de kans om geïnfecteerd, om dat, zei... dat de asbest op te lopen, heel erg klein is. Ja, dat zeiden de deskundigen gisteren. Hè? Nou, maar dat is ja. wel een onderzoek dat, dat wordt verricht naar die 185 woningen. Uh, hoe, ja. hoe, hoe staat het daarmee? Nou ja, kijk, je moet je voorstellen, zo'n onderzoek... wat ik begrijp is dat ze allerlei metingen gaan doen in de lucht... Uh, dan uh, moet daaruit blijken of daar die microscopisch kleine deeltjes asbest in die lucht zitten. Dat gaat uh, per woning uh, uh, drie tot vijf dagen duren. Nou, daar zullen dus heel veel bedrijven opgezet moeten worden. We willen deze mensen niet heel erg lang in deze hotels moeten blijven zitten. 185 woningen, gemiddeld vijf dagen per woning. Ja, dan heb je nogal wat mankracht nodig om dat onderzoek uh, te verrichten. Dat wordt nu in ieder geval gedaan. Daaruit zal moeten blijken hoe ernstig de asbestbesmetting is. En dat is voorlopig nog niet gedaan. Jeroen de Jager vanuit ja. Utrecht Kanaaleiland. Dankjewel, Jeroen. Olympische sporters die rijden allemaal in een auto van Autohandelaar Pon. Een deal die al 25 jaar bestaat. Daarover zo dadelijk meer. Verkeersinformatie: Erwin de Hart met toch een file? Ja, toch een file. En wel op de A9 ook, maar richting Amsterdam. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Kloop het Raasdorp... kunt u in de file komen of, uh, gedurende drie kilometer lang. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Sicilië is hard op weg om het Griekenland van Italië te worden. De schuld van het eiland bedraagt volgens het Italiaanse rekenhof al 5 miljard euro. Dus mag de gouverneur van Sicilië, Ravel Lombardom, vandaag het een en ander komen uitleggen bij premier Monti. Daar gaan we over praten in Rome met onze correspondent voor Italië, Rob Zoutberg. Rob, 5 miljard euro. Um, hoe hebben ze die schuld opgebouwd? Ja is nogal wat hè. Kijk, veel van de problemen op Sicilië zijn veroorzaakt door het al oude mechanisme van vriendjespolitiek op het eiland. Jij doet wat voor mij, ik doe wat voor jou en zo werden de afgelopen jaren echt duizenden. En... Ja, rob. Uh, zou dat dan meteen al uh, de vriendjes van uh, Sicilië zijn die erachter zitten... dat de verbinding verbroken is? We gaan proberen Rob opnieuw uh, te bellen. En uh, wel uh, vrij snel, uh, tenminste als de telefoon overgaat. Volgens mij gaat de telefoon weer over. En dan gaan we het verder hebben over Sicilië. Over die uh, schuld die uh, Sicilië heeft opgebouwd. Vijf miljard euro. Vriendjespolitiek Rob, waren jouw laatste ja. woorden. Toen viel je meteen alweer weg politiek. Ja. En de maffia die zit er daar ook nog een keer tussen op, uh, op Sicilië. En er werden duizenden en duizenden ambtenaren de afgelopen jaren benoemd op het eiland. Hè. Dat gaat dus onder die huidige gouverneur, maar ook onze, onder zijn vorige gouverneur. Er werden duizenden en duizenden mensen aan het werk ges uh, gesteld voor de overheid. Niet alleen uh, zeg maar, als, als vriendjespolitiek, het was ook uh, uh, een, een politiek om mensen aan het werk te helpen, om een baan bij de overheid te helpen. Maar ja, die duizenden en duizenden mensen die drukken nu als een molensteen uh, uh, hangen ze aan de begroting van Sicilië. Ze zijn alleen al aan lonen... Hè? Uh, ...op Sicilië, 1,6 miljard per jaar nu kwijt. Nou, het is, de last is veel te groot geworden. Sicilië kan het bijna niet meer opbrengen. De lonen die lopen daar nu in gevaar. En dan heb je nog ineens over de pensioenen. Uh, ja, de problemen zijn gewoon heel groot. En uh, even nog een cijfer daarbij, Bert. Hè? Yeah. Alleen al in de groenvoorzieningen op Sicilië werken 26.000 mensen... Ja, zoveel groen heb je er niet eens. Zeg, nou, nou, moet de gouverneur vandaag uh, Rob, uh, op het matje komen bij, uh, bij Monty. Uh, ja, de gouverneur, die heeft natuurlijk wel een eigen versie van de werkelijkheid. Ja, ja, die Lombardo die komt uh, voornamelijk uitleggen dat het allemaal uh, niet zo erg is. Dat zal zijn boodschap voornamelijk zijn bij, bij Monty. Uh, hij zegt dat het allemaal leugens van de pers zijn om, uh, om zijn mooie Sicilië in een kwaad daglicht te stellen. En hij wijst ook uh, daarmee uh, met een lange vinger naar het rijke noorden van Italië. Want daar zijn ze volgens Lombardo Sicilië liever kwijt dan rijk. Hij heeft zelfs uh, gedreigd nu met ontslag... Nou, Zover zal het niet komen. Hè. Maar dat wijzen, en dat is wel interessant, dat wijzen... dat die regio's, wat natuurlijk al jaren en jaren doen... Hè, dat moller gooien over en weer. De tegenstellingen tussen die regio en Italië... die worden nu wel heel veel uh, scherper in dit land. Wat ook gewoon in drie jaar 26 miljard moet bezuinigen. En bijvoorbeeld op regionaal niveau... komt daar later dit jaar nog een keer een andere 6 miljard overheen. Ja, mag je dat vergelijken met uh, een land wat jij ook wel een beetje kent? Uh, met, uh, met Spanje? Ja, je kan het Natuurlijk kan je die vergelijking trekken. Hè? Eh, Sicilië is op dit moment het, het, het zwartste van de zwarte schapen hier in, in, in Italië. Hè? Maar de problemen die spelen gewoon overal op. Tien grote steden, weten we nu, zijn bijna failliet. Daaronder Napels en Palermo. De problemen op een aantal, in een aantal regio's in Italië zijn zo groot dat de vraag is of de scholen daar na de vakantie nog wel open kunnen. En daarmee he, kom ik terug op jouw vraag. Kun je dat nou vergelijken met het andere knoflookland, Spanje? Ook daar he, hetzelfde: een overheid die scherp bezuinigt. He, dat doet Monti ook. Maar in steeds grotere problemen komt door de financiële chaos in de regio van dat land. Nou, en daar he, is precies he, een vergelijking met, met Rajoy in Spanje. En hier, premier Monti, ze hebben de Hetzelfde problemen op dit moment op een bordje liggen. Rob Zoutberg, tegenwoordig dus vanuit Rome. Dit is een van de grootste sportsponsordeals van ons land. De overeenkomst tussen auto-importeur PON en sportkoepel NOC NSF. 25 jaar geleden gingen ze met elkaar in zee en de band is nog steeds innig. PON voorziet 130 Olympische sporters van een Volkswagen Up. Olympiërs zorgen op hun beurt ervoor dat het piepkleine autootje aandacht trekt. En de bijdrage is van Louis Dekker. Het is een uitzonderlijke relatie, want de meeste sponsordeals duren maar een paar jaar. Ja, het is 25 jaar inmiddels. Maar goed, de samenwerkingen die we doen, doen we altijd voor langere termijn. Het gaat hier dus niet om het snelle succes, het gaat om de lange adem. Ralf Dennissen van Volkswagen Nederland. En we proberen ook altijd dan iets te vinden wat echt heel logisch bij ons past en degene met wie we samenwerken. Wij lossen hun vervoersproblemen op. Zij zijn hartstikke blij uh, dat ze gewoon kunnen doen waar ze zich op moeten concentreren. Namelijk hard en efficiënt trainen. En ja, daar plukken we allebei de vruchten van. Het mes snijdt aan twee kanten. Zeker weten. Want iedereen heeft wel een keer zo'n auto gezien. En het spelletje is dan natuurlijk altijd even van ik kijk erin en uh, zie ik ook uh, wie erin zit. Ken ik die sporter ook? Waardoor de aandacht van de andere automobilisten op de weg net even wat langer blijft hangen. Dan normaal. Ja, wij zijn echt ook bij de Olympische sporters gaan horen. En de Olympische sporters bij ons. En dat is natuurlijk altijd ons doel geweest. Een scheiding in het veld. We zien daar rechts, net uit beeld vallen, eigenlijk uh, Marti Tenkate. Daar, met die zonnebeel. Marti Katen is coördinator voorzieningen topsporters bij NOC NSF. Ja, dat klopt. Maar de wat oudere luisteraar kent hem met een kort broekje. Ja, ik heb inderdaad uh, de 10 kilometer en de marathon gelopen... bij de Olympische Spelen van uh, Korea, Seoul, 1988. Daar het tweede groepje, onder leiding van uh, Gerard Nijboert... en aan de achterkant loopt dan nog uh, Marquette en Kabe. 1988, in welke auto reed u toen? Ik reed toen in een uh, Audi 80. En uh, ja, Toen ik hier kwam te werken bij NOS NSF... Uh, toen zaten we al een beetje te figulieren van... tot wanneer loopt die relatie met PON eigenlijk. Uh, nou, ik kon nog een foto opduiken van 1989... En toen kwamen we erop, vrek, 2012. Dan zitten we gewoon op 25 jaar partnership en ons met PON. U bent getrouwd eigenlijk? Hè? Ja, getrouwd met PON als, als partner. Steeds voor vier jaar? Ja, het is inderdaad steeds vier jaar. En dan kijken we weer vooruit naar de komende Olympiade. De Olympische auto's zijn wel gekrompen hè, de afgelopen 25 jaar. Nu een up, daarvoor een polo, daarvoor een golf... En in de jaren 80 een Audi, dat was echt een slagschip. Ja, de Audi 80 was een, uh, ja, een flinke grote auto. Je kon uh, goed uh, bagage meenemen. Maar goed, het is uh, zoals het gaat in de wereld. Uh, je, je kijkt naar die uh, contracten. Ja, zo kijken we elke twee, drie jaar eigenlijk met PON uh, ja, welk model uh, gaan we nu voeren. Het is natuurlijk bedoeld als een klein stadskarretje. Past dat allemaal wel? Ja, het is misschien bedoeld als een klein stadskarretje. Maar goed, die spotters uh, zijn niet zulke, meestal niet zulke giga-afstanden uh, die, die ze afleggen. Het is van huis naar de training. Maar je zult toch blij zijn, tussen aanhalingstekens, dat de volleyballers niet naar Londen gaan? Ja, dat is uh, dan passen en meten. Maar goed, uh, ook uh, in de kleinere auto's uh, zie je tegenwoordig steeds dat de binnenmaten uh, wel degelijk uh, heel groot zijn. En dat ook grote spotters daar uitstekend meer de voeten kunnen. Erik K.D. is een reus van een discuswerper. Twee meter. Twee meter één. En herkenbaar aan een piepklein autootje. Klein autootje. De meeste mensen moeten er eigenlijk wel om lachen. Past het? Uh, mijn spullen passen achterin. Ja, misschien een paar kinderen kunnen meerijden, maar geen volwassenen achterin. De auto is vooral bedoeld voor kleine ritjes. Dus we zullen wel een klein ritje gaan maken nu. Hè? Naar Papenal, dus dat is ongeveer 65 zes kilometer. Nou, het past echt... Geen haar tegen het dak? Nee, absoluut niet. En de nee. benen liggen ook niet klem onder het stuur? Nee, ik kom er niet eens tegenaan. Ik zit gewoon goed eigenlijk. Wat is dit nou? Is dit gemak? Of is het meer dan dat? Auto ja. van de zaak? Ja, zo moet je het eigenlijk zien, hè? Nou ja, het is een stuk gemak en ook wel een beetje luxe. Want voorheen rijd ik altijd een heel goedkoop autootje. En daar uh, had ik altijd wel problemen mee. Dus als ik samen met mijn vader aan het maken... en dan stond ik weer erg stil en dan kwam hij hem weer langs om me op te pikken. Heel trainingsschema in de war. Ja, en deze is goed nieuw. Hij rijdt altijd... De kosten spelen natuurlijk ook wel een beetje mee. We hebben niet heel veel te besteden. en uh, Je hebt geen zorgen om je auto en dat is wel heel prettig. Anonieme rondrijden zit er niet meer in, hè? want iedereen ziet... Hey, daar zit iemand achter het stuur die aanstopt medailles medaille straks in Londen. Eigenlijk als je erin zit, staat het natuurlijk niet bestil... dat al die bestikkering buiten op zit. Maar ik merk heel vaak te de snelweg bij het stop liggen, dat mensen echt in de auto te turen. Ja, in de neuspeuter kan niet meer hè, nu. Nee, dat zit er niet meer in. Ik moet strak voor mij kijken, want ja... Ja. Representatief. Representatief zijn, ja, klopt. En een beetje hard rijden zit er ook niet meer in natuurlijk. Maar ja, misschien krijg je daarmee wel voorrang van de andere weggebruikers. Erik Cadé was dat werpen op de Olympische Spelen. Ik zeg Olympische Spelen. En dan zeg ik ook meteen, blijf luisteren. Want straks na half negen het Olympisch Journaal. Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi, ik ga meteen Chris bellen.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 De orkaan die Hongkong heeft getroffen, is uitgeraast. Het openbare leven in de stad komt weer langzaam op gang. De storm kwam gisteren aan land en richtte veel schade aan, vertelt correspondent Karen S. Huis. En, uh, ja, Ik start net met een vriendin die in Hongkong woont. En zij beschreef dat het centrum er echt uitziet als een spookstad. Gisteravond stormde het volgens haar zo hard dat het leek alsof een wild beest met bomen aan het strooien was rondom haar huis. De storm die heeft dan ook honderden bomen losgetrokken... en stukken puin die vlogen door de lucht. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Scholen, vliegvelden en havens waren allemaal dicht. Kantoren en de beurs in het financiële district van de stad... Die gaan nu weer open. Het was de zwaarste orkaan in Hongkong sinds 1999. KPN heeft het afgelopen kwartaal minder goed gedaan. De winst die daalde met een kwart naar 315 miljoen euro. Dat gebeurde ondanks de kostenbesparingen die KPN doorvoerde. Ook de omzet daalde licht naar ruim 3 miljard. En dat komt door de sterke concurrentie waar KPN mee te maken heeft. En doordat klanten steeds minder bellen en sms'en. Ze houden nu vooral contact via internet. Amerikaanse president Obama heeft het Syrische regime gewaarschuwd... dat het land zijn chemische wapens niet moet gebruiken. Doet het dat wel, dan wordt het door de internationale gemeenschap... en de VS ter verantwoording geroepen, zei Obama. De president blijft de opstandelingen steunen... totdat ze, hij, de Syriërs in vrijheid kunnen leven. We gaan work werken met onze vrienden en onze and en de Syrische oppositie op de dag... day de the mensen een regering hebben... die hun respects their basic om to live in vrede, vrijheid en digniteit. Het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken zei gisteren dat het zijn chemische wapens alleen gaat gebruiken als Syrië door het buitenland wordt aangevallen. Syrië heeft veel mosterdgas en zenuwgas. Treinreizigers rond Zwolle moeten de komende tijd rekening houden met flink wat overlast. Vanochtend is daar begonnen met de renovatie en verbouwing van het NS-station. Het knooppunt wordt uitgebreid zodat het kan worden aangesloten op de Hanze-lijn en zodat er meer reizigers aan kan. komende twee weekenden rijden er helemaal geen treinen van en naar Zwolle. De economische vooruitzichten voor Nederland zien er niet goed uit, zegt kredietbeoordelaar Moody's. Hetzelfde geldt voor Duitsland en Luxemburg. De drie landen hebben nu nog de best mogelijke triple A rating, maar die kan dus op termijn worden verlaagd. Volgens hoofdeconoom van de Rabobank Boonstra is dat geen goed nieuws, maar hoeven we ons nog geen grote zorgen te maken. We hebben de hoogste kredietbeoordeling, dat wil zeggen je hebt een 10 en je krijgt nu de waarschuwing dat het wel eens een 10 min zou kunnen worden. Dus er moet wat veranderen als je de hoogste rating wil houden. Maar het is nog niet zo dat je meteen de, de gevarenzone inzelt. Tot nu toe waren de vooruitzichten positief. Maar de onzekerheid over de eurocrisis hakt er flink in. En ook Nederland zelf heeft problemen volgens Moody's. De groeivooruitzichten zijn slecht, de huizenprijzen dalen... en Nederlanders hebben veel schulden. Bewoners van elf woningen in Schiedam mogen hun huis niet meer in. Stenen van de gevel die zitten los en de gevels zijn verzakt. En ook zaten er scheuren in. Uit onderzoek blijkt nu dat de huizen te gevaarlijk zijn om in te wonen. En de gemeente wil daarom geen enkel risico nemen. Bewoners mogen wel even naar binnen om een paar spullen te pakken. Maar daar blijft het voorlopig bij. Veel mensen die snappen dat wel. Dat is uh, vervelend, maar uh, voor onze veiligheid is dat, is, uh, dat is nodig. Dus we zitten nu is wel in een uh, hotel. Het is wel tijdelijk. Misschien duurt het uh, een paar dagen, misschien duurt het nog... We weten helemaal niks van. Ja, dat kan best wel even duren waarschijnlijk. Want de gemeente doet onderzoek naar de oorzaak totdat bekend is. En kunnen de bewoners dus niet terug. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Net als gisteren belooft het ook vandaag weer een zonnige dag te worden... met de zomerse temperaturen. Op dit moment is het ook al flink aan het opwarmen. De temperatuur ligt nu tussen 17 en 19 graden. De zon schijnt al uh, volop en er staat nauwelijks wind. Vanochtend en vanmiddag blijft het dus zonnige zomerweer. Vanmiddag komen de maxima uit rond de graad of 25 op de stranden tot 27 à 28 graden in het binnenland. Kortom, zomerweer. De wind die blijft ook zwak vandaag, komt uit het oosten. Later vanmiddag zien we aan zee wel een zeewind opsteken. Daardoor koelt het daar enkele graden af. Nou, vanavond is het helder. Nog steeds weinig wind, dus het blijft nog lang aangenaam buiten. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 14. Kijken we naar morgen woensdag. Dan volgt ook weer een zonnige zomerdag met maximaal rond 27 graden. Door wind van zee is het aan de kust wel wat minder warm. Daar wordt het een graad of 23. Ook donderdag volgt weer een zonnige zomerdag. Vanaf vrijdag neemt de kans op buien toe. ANWB-verkeersinformatie op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... staat een file van 3 kilometer tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Raasdok. Ik zou graag willen videovergaderen met mijn filiaalhouders. Dat scheelt mij 7 ritjes per week. Maar hoe dan?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 In Londen worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de Olympische Spelen. Komende eh, vrijdag gaat het allemaal losbarsten. Correspondent Arjan van der Horst is in Londen. Arjan, net even de kiosk in gegaan. De kranten ja. heb je opgeduikeld. Wat schrijven ze over de Spelen? Ja, nog een paar dagen te gaan. En in de kranten wordt druk gespeculeerd wie de Olympische vlam gaat aansteken. Komende vrijdag. Uh, zo lezen we vandaag in de Daily Mirror dat de bokslegende Mohammed Ali uh, een hele prominente rol gaat spelen... tijdens die openingsceremonie. Ja, toch is het... Ja, het is, het is wonderbaarlijk. Waarschijnlijk niet dat hij de vlam gaat aansteken... zoals hij dat al eerder deed in 1996 in Atlanta. Dat zal toch een Brit zijn. We weten al wel wie de Britse uh, vaandeldrager zal zijn. Dat is de baanwielrenner Chris Hoy. De Daily Telegraph ja, die meldt misschien dat niet één... maar misschien wel vijf atleten tegelijkertijd de vlam aansteken. Nou ja, zoals je weet kun je hier... Op op alles gokken wat ja. los en vast zit. Volgens de boekies uh, maakt Steve Redgrave de meeste kans... om als laatste die vlam te dragen. Zou geen verkeerde keuze zijn... want de roeier won op vijf op één volgende Olympiades een gouden medaille. En die uh, atletiek, die, die marathon lopen, dan maakt die niet een enorme kans? Ja, dat, dat, is, dat is ook een kandidaat, maar die doet ook mee, deze Olympische oh, Spelen. Ja. Ik denk dat Steve Redgrave wel, uh, ja, die heeft toch wel... die heeft ook echt vijf gouden medailles gehaald... En uh, de marathonloopster heeft het nog nooit goud gehaald. Ze is wel wereldrecordhuister geweest. Ook meerdere malen wereldkampioen. Ik, maar als je het gaat om de Olympische Spelen. Ja, dan is uh, Steve Redgrave de absolute koning. Ja. Misschien heb je het zelf wel geschreven in het Algemeen Dagblad. Maar ik begrijp dat 66 maal de inzet. als het haar van Boris uh, Vlamvat. de burgemeester van uh, Londen. Ja. <laughs> ja, ook daar kun je op, op gokken. Al vraag ik me af of dat het echt gaat gebeuren. Want Boris Johnson staat bekend. om zijn nogal wat warrige kapsel. Maar afgelopen week is hij naar de kappen geweest. Dus het ziet er een stuk korter uit. <laughs> ook voor de Olympische Spelen. Zeg, dat zijn de weddenschappen. We hebben het gisteren ook al even over de beveiliging gehad. Maar het grootste probleem in Londen is natuurlijk de logistiek. De metro het is normaal al druk. Laat staan tijdens de Olympische Spelen. Ja, het grote vraagteken in Londen. Klagen over het openbaar vervoer hier is net zoiets als klagen over het weer. De Londenaren noemen het ook met enige no nodige ironie... de Britse versie van Le Strike, Signal failures, signstoringen. De Britten hebben dan niet zo vaak last van staking in het openbaar vervoer... zoals in Frankrijk, maar hier ligt wel het metroverkeer geregeld plat door seinstoringen. Gisteren nog gebeurde het. Een grote groep uh, Olympische beveiligers, ook leden van het organisatiecomité... Ja, zaten langdurig vast uh, door een combinatie van zo'n storing en metrodeuren die niet open gingen. Ja, hier hopen ze vurig dat alles maar goed gaat tijdens de Spelen. Uh, ze kunnen ook niet meer dan hopen, want Londen heeft geen nieuwe wegen gebouwd... en ook geen extra metrolijnen aangelegd. En wij gingen kijken hoe dat openbaar vervoer zich houdt in de hoofdstad.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 Ja. Het is in de handen van God, hopelijk uh, overlevert. Maar er is inderdaad het risico dat dit bedrijf het niet gaat redden. I already know of one business that's failed. How many more going to fail in that time? Ja. Bijdrage was van Arjan van der Horst. Zometeen in dit Olympisch journaal, oud volleybalcoach Pieter Murphy, over het belang van de teamsporten. Erwin de Hart, probleem op de A9? Ja, problemen. Het zijn gewoon uh, arme mensen op de A9. Die staan namelijk in de enige file van Nederland op de a 9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Knoop het Rotterpolderplein en Knoop het Raasdorp, vijf kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Straks gaan we verder met het Olympisch Journaal. Maar nu, omdat hij het ongelooflijk druk heeft, de topman van Elco Blok... hij kon alleen een bit tijdstip, topman van KPN. Vandaag werden de kwartaalcijfers gepresenteerd. Het is vandaag ook voor het eerst dat we hem kunnen spreken... sinds het telecombedrijf belaagd werd door dat andere bedrijf, America Mobile... Amerikaanse, ...dat Mexicaanse bedrijf, heeft ondertussen 28% van de aandelen KPN in handen. Goedemorgen, meneer Blok. Goedemorgen. Ja, Laten we even teruggaan naar het begin. Want begin mei deed America Mobile een bot op de uh, aandelen van KPN. Kwam dat voor u ook als een verrassing? Op het moment dat ze het bot deden, kwam dat als een verrassing. Dat hebben we ook gemeld, maar uh, dat is nu achter de rug... Zoals u net al zei, hebben ze 28% ja. van de aandelen en hebben we een nieuwe groot aandeelhouder erbij. Ja, en hebben ze niet naar u geluisterd, althans de andere aandeelhouders, want u zei steeds van ga er niet op in. Ja, dat klopt. Zoals ik net al zei, America Mobile heeft de juiste timing gekozen en heeft nu 28% van de aandelen. Ja, dat moet je dan maar gewoon accepteren. Er valt niks meer aan te doen. KPN is een bedrijf dat aan de beurs genoteerd is en iedereen kan aandelen kopen en verkopen. Komen ze nou ook inderdaad van commissarissen? Uh, daar weet ik op dit moment nog, uh, nog helemaal niks van. We zijn nu bezig met uh, overleg met Amerika En dat gaat met name over uh, operationele samenwerking. En wat is dat dan, operationele samenwerking? We gaan kijken hoe we uh, ja, voordelen kunnen halen door samen te werken met uh, Amerika Daarbij moet u denken aan uh, inkoopvoordelen. Uh, ...voordelen uh, die we kunnen behalen bij het afhandeling van het internationale verkeer... ...van Europa naar Zuid-Amerika en uh, andersom. En ook uh, hoe we beter onze klanten kunnen bedienen... ...die zowel vestigingen in Europa als in Zuid-Amerika hebben. Ja, heeft u met de topman zelf uh, gesproken, meneer Slim, de rijkste man op aarde? Ik heb met uh, CEO en CFO van Amerika Movo gesproken... ...Daniel Hatch en uh, Carlos Garcia uh, Moreno. Ja, maar niet met meneer Slim zelf? Nee. nee. Bent u wel gerustgesteld ondertussen? Nu na die gesprekken denkt u van nou, het, het komt wel goed? Nou, Marke Mogel heeft heel helder aangegeven dat ze de strategie van KPN uh, supporten... en dat ze uh, ja, daar waar ze ons kunnen helpen, uh, zullen gaan helpen. En dat is natuurlijk een hele mooie steun uh, in de rug. Uh, ook als je naar de resultaten in het tweede kwartaal kijkt... Uh, uh, ja, wat, uh, die, ja, die conform onze verwachtingen zijn. Uh, waarbij we 2012 uh, een jaar uh, hebben waarin we vooral investeren... in het versterken van het Nederlandse bedrijf... en het doorzetten van de groei in het buitenland. En uh, dan u, is het... ja Ik wou zeggen, het zijn conform onze verwachtingen. Maar moet u niet ook gewoon zeggen, van ik heb de winst zien dalen met een kwart? Ja, maar dat was wel conform onze verwachtingen... Uh, omdat we ervoor gekozen hebben uh, om te investeren in het bedrijf. En uh, ja, dat kost geld. En dat gaat ten koste van uh, het resultaat in cashflow. Maar het goede nieuws is dat we wel de resultaten van die investeringen uh, terugzien. We hebben weer meer mobiele abonnees naar uh, kwartalen van daling. Meer klanten voor tv... Meer klanten voor, voor glasvezel en ook de klanten, want daar investeren we ook uh, behoorlijk in... Ze beginnen ook weer meer tevreden te worden over de dienstverlening van KPN. Ja, maar uh, u zegt meer klanten, maar ik begreep het, toch ook dat er heel veel klanten erg boos zijn en weg zijn gelopen... vanwege dat uh, ja, veranderende belgedrag en veranderende spelregels. En dat is nou waar we de afgelopen kwartalen in geïnvesteerd hebben. En die investeringen die zien we nu terug in uh, een verandering van de trend. We hebben dus in het tweede kwartaal, zoals ik net al zei, uh, weer meer mobiele abonnees. En we blijven succesvol op uh, tv. En uh, ook als het om glasvezelklanten gaat, ja, zien we een continue stijging van het aantal klanten. En die zijn dus ook bereid om gewoon voor de bits en de bytes en alle diensten uh, te gaan betalen? Ja. En de verwachtingen voor de komende maanden, Philips uh, spraken we gisteren ook, die sprak over verslechterende marktomstandigheden, uh, ook de komende drie maanden. Hoe ziet u het? Ja, we zitten natuurlijk in een economisch tij wat niet positief uh, uh, is. En daar hebben we gewoon ja, mee uh, om te gaan. Wij verwachten toch dat door de investeringen die we het afgelopen jaar gedaan hebben, dat we de opgaande trend uh, in de tweede helft van het jaar uh, door kunnen zetten. En dan is er nog één um, ding. U kondigt aan vandaag het dividend te verlagen. Um, daar zal de gro grote aandeelhouder, maar niet alleen de grote aandeelhouder... maar ook de kleine aandeelhouders zullen er niet blij mee zijn. Nee, maar net als iedereen kan KPN iedere euro maar één keer uitgeven. En uh, we hebben ervoor gekozen een duur, duurzame balans te hebben... Tussen het investeren in uh, onze klanten en in ons bedrijf. En we hebben ervoor gekozen om dat te continueren. We willen ook de nodige financiële flexibiliteit uh, uh, hebben. En ook nog de belangen van onze investeerders dienen. En ja, die combinatie heeft ertoe geleid dat we het dividend uh, hebben verlaagd. Houdt u een beetje van sport? Ja, zeker. Ja. Nou, dan uh, moet u blijven luisteren, want we gaan verder met het Olympisch Overzicht. Meneer Blok, ik dank u wel voor het gesprek. Bedankt. Wat we gaan het hebben over de spelen. Hoe sportief zijn die spelen anno 2012? En vooral, hoe belangrijk is de teamsport nog vandaag de dag? Dan gaan we over praten met Pieter Murphy, oud-volleybalcoach... ...oud-sportmanager van NOC NSF en pleitbezorger van de teamsport. Murphy is op het moment in Londen om, op verzoek van de Internationale Volleybalbond... ...een technische analyse van het volleybal te maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat doe je als je een technische analyse van het volleybal maakt? Zit je van... Uh, vroeg tot s'avonds laat zit je in de hal naar wedstrijden te kijken. Dat, je oog, uh, dat de ogen lasogen worden. <laughs> maar je, je schrijft gewoon op van wat alle, alle teams precies uh, doen. En wat ja, het technisch concept is en dat soort zaken. Dat, dat deden we vroeger. Maar nu is het zo dat we nemen alle wedstrijden met video op. En die worden na afloop geanalyseerd. En we moeten natuurlijk uh, ter plekken bekijken hoe zich alles afspeelt. En uh, dat is veel werk na afloop. Dan gebeuren er eigenlijk pas. En dat wordt netjes gepresenteerd op uh, internet via de internationale uh, site. Die is beschikbaar voor iedereen. En dat doen we met videoclips. Oh, ja. En uh, dat, is een, ja, dat is een heel mooi uh, werk. Ja. Is het jammer trouwens, er zit een kleine brom, zeg ik er eventjes bij... dat mensen thuis niet denken van, hé, hey, wat is daar aan? dan? Er zit een hele kleine brom op de lijn, maar het volgens mij is net te doen. Uh, is het jammer trouwens dat Nederland niet aan het volleybaltoernooi meedoet? Nou ja, dat is natuurlijk altijd een uh, wens voor, voor spelers die daar uh, zich... Uh... Voor, voor, voor inzetten. Ja, we zitten er dit jaar uh, uh, jammer genoeg niet bij. Er zijn maar twee teams uh, uit Nederland. Hockey, uh, man en vrouw. Ja, want en, ook de waterpoloers hebben zich niet gekwalificeerd. Um, is er iets aan de hand met de teamsporten? Nou, of er wat aan de hand is, dat is lastig te zeggen. Alleen. Uh, wij, wij missen uh, zeker de, voor deze kwalificatie steeds. Uh, net op het moment uh, dat het moet gebeuren missen we een beetje de boot. Uh, Handbal is daar een voorbeeld. Handbal ook nog. ja. Die hebben zich zelfs heel, heel speciaal erop voorbereid. En op het allerlaatste moment gaat het mis. Ja. Handbal overigens en ook uh, volleybal kwam nog via de achterdeur nog binnen. En dan ja, in de beslissende wedstrijd uh, ja, dat deden we het niet. En dat is uh, jammer. Ja, maar, maar is daar, zit daar een soort lijn in of uh, is het gewoon toeval of pech? Nou, kijk, het, het, het zat in die wedstrijd natuurlijk. Dus of toeval is, dat weet ik niet. Kijk, als je over de, de, de, de volle breedte kijkt. ...dan, dan ja, vind ik dat we dat niet zo goed doen met, met onze teamsporten. We hadden er in uh, Beijing hadden er nog zes... Dan moet ik bij, wel bij vermelden dat uh, honkbal en softball er nu natuurlijk niet meer bij is sowieso. Ja, want we zijn, we zijn van het mee programma mee. gehaald. Ja. Ja. Maar ja, goed, twee is heel erg weinig. Ja, dan ga je kijken, waar ligt het dan aan? Ja. Uh, ja ik, ik heb wel dat natuurlijk met mensen besproken in de loop der tijden. Kijk, er, er, liggen, er ligt een aantal uh, oorzaken, denk ik. Kunnen wij coaches uh, voorbereiden? Kunnen we coaches... Laten we zeggen, opleiden die een programma kunnen maken. Daar zitten we in een programma. Een goed trainingswesterprogramma opbouwen. En dat ook dragen als coach. Dat is één ding. Volgende is. Onze competitie in Nederland. Is niet aansluitend bij wat er gevraagd wordt op deze niveaus. Ja, oké. Dat mag zo waar zijn. Maar dan denk ik bijvoorbeeld aan het voetbal. Daar zegt iedereen ook van. We hebben hier een soort Mickey Mouse competitie. En toch zijn we. Laten we het EK van afgelopen zomer even vergeten. Maar meestal in staat om toch wel bij de top uh, aan te sluiten. Dat klopt. Voetbal is daar wel een uitzondering op. Omdat de, de, de, de voetbalteams eigenlijk allemaal dezelfde tijd- en voorbereidingssituatie uh, hebben. En in die, die teamsporten zien we natuurlijk wereldwijd enorme verschillen in, in de programma's... en de mogelijkheden die de teams krijgen als voorbereiding. Ja. Ja, er zijn teams die, uh, die bereiden zich vijf maanden voor. Elk uh, seizoen en zeker ook voor Olympische Spelen. Er zijn teams die uh, drie weken de tijd krijgen. Dus het is maar net welk soort programma je hebt. En uh, daar, daar zien we in feite dat we in die competitie die hardheid niet op kunnen bouwen. Zeker in, in Nederland. Dus onze betere spelers gaan, gaan zo naar de, de grote competities buiten ons land. Ja, precies. En ja, daar kan je dus eigenlijk helemaal niks aan doen. Nee, dat is logisch. Want ja, die zoeken gewoon kwaliteit, zoekt kwaliteit. Precies, dus dat, zoek... is, uh, ja, dat is. dat uh, is voor ons uh, heel vervelend. Alleen dat is wel hoe, hoe zich de, de sporteconomie zich uh, ontwikkelt. Ja, ook een kwestie van vraag en aanbod. Hè. Maar dat zie je ook bijvoorbeeld met de opkomst van weer andere uh, sporten. Als je het, over het volleybal hebt, zijn er ook heel veel spelers die stappen over naar het beachvolleybal. En dat heb je ook bijvoorbeeld bij, uh, uh, bij zeilen. Dat ze over stappen op het kitesurfen, dat soort zaken. Sport is uh, tegenwoordig is showtime, en als het uh, de sport conservatief is, ja dan moet je toch uh, ernstiger nadenken of je niet spelregelwijzingen moet hebben. Nou, ja, Volleybal is daar een voorbeeld van. Die hebben beachvolleybal uh, ontwikkeld. Daar is de horizon ook voor spelers. Als ze jong zijn, zien zij uh, strand, zon. Uh, de, ja, dat zware werk en in de zaal elke dag dus de, de perspectieven zijn wat makkelijker en dat betekent dat in, in, vanaf 1996 beachvolleybal enorm enorme uh, een stap heeft gemaakt in belangstelling. Maar goed, er uh, blijft erbij, Het, het moet TV uniek zijn. Dat is het. Het moet TV uniek zijn. En uh, ja, niet alle teamsporten zijn dat meer. Nou, u heeft ons een beetje bijgepraat. We weten waar de problemen liggen. Nou moeten we nog met z'n allen gaan werken aan de oplossingen. Meneer ik wens u desalniettemin mooie spelen. Dank u wel. Verliezen. Dat is geen optie, dat kregen de Russische duet synchroonswemsters te horen van hun trainsen. Aan hen de zware taak door ononderbroken reeks van zeven gouden medailles op de Olympische Spelen voor te zetten. Voormalige sportgrootmacht, ten tijde van de Sovjet-Unie, vaak op een eerste plaats eindigt in het medailleklassement, scoort de laatste tijd wat minder. Slecht mag je het zelfs wel noemen. En dat maakt de druk op de schouders van de synchroonswemsters alleen nog maar groter. Kiesja Hekster ging naar ze toe, ze zocht ze op tijdens een training. Twaalf meisjes liggen hier in het water van het Olympisch zwembad. Een uurtje buiten Moskou. Lange, mooie lijven hier en daar eentje onder de tatoeages. Badmutsjes hebben ze op en een soort wasknijpers op hun neus. Bij het synchroon zwemmen komt het aan op precisie en elegantie. Dus dat is waar hun trainster, zelf oud synchroon zwemster... een rood Rassia, Rusland heeft ze aan. Dat is waar ze extra op let. Oefeningen zien er heel ingewikkeld uit. Ik heb plechtig moeten beloven niets van wat ik zie openbaar te maken. Want de angst dat het synchroon zwemprogramma al voor de Spelen bekend zal worden zit er diep in. En van de twaalf meisjes die in het water liggen zijn er twee op wie de hoop gevestigd is in Londen goud. Svetlana, Natalia. Svetlana en Natalja zwemmen sinds hun vijfde. Toen gingen ze met hun moeders voor het eerst naar het zwembad om te leren synchroon zwemmen. En sindsdien zijn ze gegrepen door de sport. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Want Rusland haalde zeven Olympische Spelen op rij een gouden medaille op dit onderdeel. Maar voor Natalja en Svetlana worden dit hun eerste Olympische Spelen samen. We hopen, we niet Prognoses geven we niet, zeggen de meisjes, een beetje lachend. Maar verliezen is geen optie, dat zou echt een schande zijn. Natuurlijk legt dat druk op onze schouders. Maar we weten uit ervaring dat het het beste werkt om er maar helemaal niet aan te denken. Er wordt in het zwembad getraind van 8 uur s ochtends tot half eens middags. Dan is het tijd voor een uurtje krachttraining in de zaal en dan s'avonds nog eens hetzelfde programma. Bij elkaar meer dan 10 uur per dag trainen, zes dagen per week. Is toch je secret. Het Russisch geheim? Dat is natuurlijk geheim, lachen Svetlana en Natalia. Maar we trainen veel, we hebben de beste trainers ter wereld en oké, okay, we zijn ook getalenteerde sporters. Fysiek is het soms zwaar, zegt Svetlana, maar als je het doel voor ogen houdt, winnen, dan verdwijnt dat als vanzelf naar de achtergrond en lijkt het niet meer belangrijk. Ja, beaamt Natalia, want alleen het resultaat telt. En als dat goed is, vergeet je al het slechte en het zware dat ook bij de sport hoort. Het onthouden van alle bewegingen is de kunst niet, zegt Svetlana. Daar hebben we zo lang op geoefend. Dat is echt een automatisme geworden. 330 dagen per jaar hebben we aan onze oefening gewerkt. Dat vergeet je niet meer. En dan wenkt de trainster. De vijf minuten pauze voor het interview zijn om. Svetlana en Natalia verontschuldigen zich en verdwijnen elegant weer in het water. Want trainen, dat doe je nooit genoeg in de jacht op een gouden Olympische medaille. En dat zei onze correspondent Kiesia Hekster. Straks na de klok van 9 uur gaan we eens kijken naar de opening van de beurs. We gaan kijken wat de staatsleningen doen of daar de rente omhoog gaat. van Met name natuurlijk Spanje en Italië. En we gaan eens bellen met onze correspondent Wouter Meijer. Want Moody's had niet alleen wat te melden over Nederland, maar ook over Duitsland. En dat is toch wel opmerkelijk, want Duitsland wordt toch gezien als de financiële reus... waar alles goed mee gaat in Europa. Tot zo.